Ember brandt ze met het NOS-journaal. Het Poetin. Dat komt naar voren uit de Paradise Papers... waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen. Het zijn meer dan 13 miljoen bestanden die zijn gelekt naar de Suddeutsche Zeitung. De krant deelde ze via een internationaal samenwerkingsverband... waarin onder meer trouw en het FD zitten. Ross doet zaken met het Russische bedrijf Sibur. Een van de eigenaren van dat bedrijf is Poetins schoonzoon. Een andere eigenaar is een Russische miljardair... die na de Russische inval op de Krim op de Amerikaanse sanctielijst is gezet. Als minister van Economische Zaken is Ross verantwoordelijk... voor de handelsbetrekkingen met Rusland... en betrokken bij de uitvoering van sancties. De lang verwachte verkiezingen in Congo worden volgend jaar december gehouden... heeft de Congolese kiescommissie bekendgemaakt. Er wordt dan een opvolger voor president Jozef Kabila gekozen. De verkiezingen hadden eigenlijk al afgelopen december moeten plaatsvinden... toen de termijn van Kabila verstreek. Maar de president stelde dat uit, tot woede van de oppositie. Later sloot Kabila een akkoord met de oppositie om dit jaar nog verkiezingen te houden... maar dat bleek volgens de kiescommissie niet mogelijk... vanwege administratieve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 Het weer vanavond wordt het aantal buien minder, maar helemaal droog wordt het niet. Vannacht daalt de temperatuur tot rond de 2 graden, aan de grond kan het vriezen. Morgen lokaal nog een bui bij zo'n 11 graden, dinsdag vrij zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... Welkom terug op deze herfstige zondagavond bij CFM Klassiek, deel 2. En u hoorde een klein fragment uit de vier jaargetijden van frans Jozef Haydn. Ja, ook hij. Ook Vivaldi heeft er een geschreven, maar hij ook. En het stuk heette De Herfst, de overture eruit. En dat werd uitgevoerd door het Beecham Choral Society... Samen met de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Thomas Beecham. De othello sketch van Sergei Prokofiev. Eh, ook dit slaat natuurlijk op het huidige jaargetijde. En eh, het wordt uitgevoerd door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Karabitsch. Verder met vier stukken voor een strijkkwartet Opus 81 deel 3, het Capriccio. En dat is gecomponeerd door Felix Mendelssohn. Het wordt uitgevoerd door het kwartet Morfing. is niet alle informatie die je soms van internet haalt eh, niet even accuraat. Dus ik moet even iets rectificeren. Eh, dat kwartet Morphing, dat is een blazerskwartet. En nu hoorden ze in dit geval onder andere op klarinetten spelen. Normaal spelen ze saxofoonmuziek. En zij hebben dus dit stuk van Mendelssohn bewerkt voor deze blaasinstrumenten. Het is oorspronkelijk wel een stuk voor strijkers. Dat dan weer wel. Maar... Ehm, uh, zij hebben het dus bewerkt. En deze bewerking, die hoorde u dus net. Dus een bewerking voor blaasinstrumenten. In dit geval rietinstrumenten. Zoals de saxofoon en de klarinet En dat kwartet Morphing is dus een saxofoon kwartet. Zo, dan zijn we weer helemaal bijgepraat. En dan kunnen we door met de symfonie nummer 9 in E mineur uh, OP95. En dat is een hele beroemde symfonie. Dat is de symfonie From the New World. Oftewel uit de nieuwe wereld van Antonin Dvorak. En uit dit, uh, deze symfonie ga ik het meest beroemde deel spelen. Dit is echt beroemd. Dit kent bijna iedereen. Zo echt zo'n populair... Klassieke melodie. En dat is namelijk het tweede deel, het largo. Uh, het wordt uitgevoerd door het Cynica orchestra, onder leiding van uh, John of Kevin John Adsay. De muzikaal-Turkse uilenspiegel, muzikalisch-Turkische uilenspiegel, nummer 16. Het Poolse ballet van Daniel Speer. Het wordt uitgevoerd door het Ars Antica uit Oostenrijk onder leiding van Gunnar Ledbor. De sonata nummer 1 in F mineur voor klarinet en piano. En eh, dat is opus 120, en daaruit gaan we het vierde deel laten horen, het vivace. Het stuk is geschreven door eh, Johannes Brahms en het wordt uitgevoerd door eh, Jérôme Comte op klarinet en eh, Denis Pascal op piano. Overigens, eh, suggesties hebben voor dit programma, verzoeknummers, dat kan natuurlijk altijd, hè? dat is altijd mogelijk. En dan kunt u een uh, mailtje sturen naar klassiek En dan kijken we ernaar en dan komt dat allemaal voor elkaar. We gaan nu verder met Peter Ilyich Tchaikovsky. En van hem gaan wij een deel draaien uit de symfonie nummer 6 in B-mineur. Opus 74, die als bijnaam heeft de pathetiek. Daaruit deel 3, het Allegro Molto Vivace. Zo. En het wordt uitgevoerd door het eh, Musica Eterna onder leiding van Theodor eh, Curentis. Thank <laughs> you. Dat is weer even lekkere stof uit je oren, klassieke muziek. Heerlijk. Peter Ilits, Tchaikovsky dus. En wij gaan van Rusland, gaan wij wederom naar Wenen. En uh, van Tchaikovsky naar Mozart is ook niet zo'n grote sprong. Het pianoconcert nummer 24 in C. Dat is echt een veelschrijver geweest hoor, die Mozart. In zijn korte leventje. Ehm... Uh, het nummer is 491 en daaruit draaien wij deel 2, het Larghetto, dus dat is weer wat rustiger. Wolfgang Amadeus Mozart schreef het en het wordt uitgevoerd door François Chaplin, die speelt piano, en het orkestre Victor Hugo uh, Franche Comté, onder leiding van Jean-François Verdier. dan alweer het laatste stuk voor vanavond. We hadden nog veel meer gepland staan. Maar de tijd is onverbiddelijk. Dus het laatste stuk voor vanavond is een wals van Chopin. En wel nummer 3, opus 64 in As Majeur. En het wordt uitgevoerd op de piano door Emmanuelle Schwicht Lamour. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer bij ZFM Klassiek.